Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NWS op 3. Het is nog onduidelijk of en hoeveel doden er zijn bij het bombardement op een theater gisteren. In de Oekraïnse stad Mariupol werd een theater verwoest door het Russische leger. Onder het theater zaten honderden mensen te schuilen, ook veel kinderen. Er werd uitgegaan van het ergste, zegt verslaggever Kizia Hekster. In de eerste instantie gisteravond werd gevreesd dat al die mensen overleden zouden zijn. Nu wordt er gezegd, hier is als door een wonder heeft die schuilkelder toch gedaan. Waarvoor die voor bedoeld is, namelijk om mensen bescherming te bieden. Er worden mensen onder het puin vandaan gehaald, maar of iedereen het heeft gered, weten we nog niet. Italië heeft aangeboden om te helpen met het herbouwen van het theater. De minister van Cultuur vindt dat theaters staan voor de mensheid. Als je het land moet verlaten omdat je zegt wat je denkt, dan is dat maar zo. Dat zegt een Russische ballerina die sinds deze week bij het Nationaal Ballet in Amsterdam danst. Ze wilde al langer overstappen, maar door de oorlog ging alles veel sneller omdat de ballerina zich uitsprak tegen die oorlog kon ze niet langer in Moskou blijven waar ze bij het beroemde bolshoi ballet danste. It was one of the the most important stage in my career, the Bolshoi. het was my home. In Rusland kun je in de gevangenis belanden als je het hebt over een invasie of een oorlog, maar de ballerina moest wat zeggen. We are hearing the news and it was the feeling like it's a nightmare. On 1 maart, of March, I did my first post over this war. Het is niet de enige die het land verlaat vanwege de oorlog. Veel jonge Russen vertrekken. Ander nieuws dan. Een probleem met de verkiezingsuitslag in Enkhuizen. Een partij met één persoon op de lijst heeft genoeg stemmen gekregen voor twee zetels. Lijstuitputting heet dat. De tweede zetel gaat waarschijnlijk naar een andere partij. En morgen is de laatste uitzending van Talkshow M van Margriet van der Linden. De show was de opvolger van De Wereld Draait Door. Maar nu, na vier jaar, vindt Margriet het volgens RTL Boulevard tijd voor iets anders. Het weer nog, het koelt snel af vanavond. Vannacht gaat het zelfs een beetje vriezen landinwaarts. Morgen zonnig en iets warmer dan vandaag, namelijk 13 tot 15 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 I'm ik nog ergens in een zaal de dingen aan elkaar te praten, omdat ik hier een collega bij ZFM heb rondlopen, dit is ze dus ook weer, hè? Want ik heb hem gewoon ergens laten liggen, dus dat kom ik zo even op. Maar ik wilde er even bij zeggen dat ik gisteren voor de verkiezingen voor deze omroep de zfm zandwoord, waar dit programma onder valt. Um, ja, de dingen aan elkaar moesten praten. Dan uh, hebben we daar een uh, collega, Ben Zonneveld, uh, staan... die dan uh, de uitslagen, de duidingen doet en noem maar op. En dan, dan is het uh, net alsof ik op een, uh, een of andere, ja, soort van klasavond uh, stond uh, te draaien... dat je af en toe nog eens even wat uh, door die microfoon heen uh, loopt te spugen... en uh, wat, wat zegt over de plaatjes die gedraaid worden. Um, ik heb het uh, een beetje uh, bescheiden gehouden. En uh, wat, wat dat er gaat, hier en daar nog even een stiekem uh, nummer van... Uh, Alternatieve FM er even tussendoor uh, gedaan. Cloud Cuckoo heb ik er even tussendoor gedaan. En uh, om de burgemeester te plagen had ik ook nog een nummer van Kensington uh, gehoord. Maar dat uh, was nou net niet uh, helemaal uh, de bedoeling. Goed. Um, Alternatieve FM van 17 maart. Uh, straks om 8 uur gaan we naar Mountainier uh, luisteren. Hij is in de studio. Dat is ook heel erg uh, fijn. Dat uh, muzikanten. ...er al zijn, want vorige week hadden we mankers en dat, dat had nogal wat voeten in de aarde, maar goed. Um, de eerste die we hebben gehad, uh, dat was uh, The Sign of Leo. Look at what you've done, dat uh, gaat over het uh, klimaat en over The Sign of Leo gesproken. Ze komen met nieuw materiaal en uh, als het goed is gaan we dat uh, komende week uh, laten horen. Uh, sterker nog, ergens uh, verderop gaan ze met iets met een EP of een album. Dat weet ik niet helemaal precies. Maar de bedoeling is uh, dat uh, een van de bandleden. En dat zal naar hoogst alle waarschijnlijkheid uh, Martin Eerich worden van uh, The Sign of Leo. Uh, die gaat er dan iets over vertellen over het nieuwe materiaal. Dus er zit wel degelijk uh, wat uh, nieuw werk van The Sign of Leo uit Groningen aan te komen. Uh, over verkiezingen gesproken en ook over het klimaat. Dat is een leuk bruggetje. Want. Uh, een van de mensen uh, die muziek maakt en nu een beetje feest aan het vieren is, omdat het St. Patrick's Day is in Den Haag. En dat is een uh, feestdag voor de Ieren. Maar uh, Occasion, dat is een, een of andere pub al daar. Die, uh, die vieren dat. En dat doen ze, ja, dat doen ze regelmatig. En uh, dat is altijd op 17 maart. En Hanneke Laura is een van die mensen die daar altijd is. Um, ze stond op de lijst van een van de partijen in Den Haag. Geloof ik geloof het de Partij voor de Dieren op nummer 20. Ik weet niet of ze herkoos is. Maar ze had daar ook nog een liedje bij gemaakt. En dat ging dus ook over het klimaat. Net als bij The Sign of Leo. En dat nummer, dat hoor je nu. Dat is Turn the Tide. One world.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 Run dry. one day wat zo bijzonder is aan dit nummer. Het is, er is ook een clip van. En die clip, daar zie je een zandloper in staan. Uh, dat alles duidt op dat er uh, toch wel spoedig wat moet gebeuren met de Moederade. Want anders zijn we reddeloos verloren. Um, zijn we toegekomen aan een ander onderdeel. Dat is uh, dat uh, ook regelmatig te vinden zijn bij de Rob Akda. -woord. En dit uh, was de reguliere uh, voorronde die uh, wordt word gehouden. En uh, Ja, ik ben uh, op uh, afgelopen vrijdag ben ik daar naartoe geweest. Uh, je hebt al op uh, de website de een en de ander kunnen zien, maar uh, we doen het nu iets anders. We laten wel uh, de gesprekken horen, maar we proberen ook nog links en rechts te, een spullen bij elkaar uh, te graaien van de mensen die uh, mee hebben gedaan aan uh, de Robb Wagner uh, Wat betreft hun, ja, uh, hun deelname. Er waren in deze eerste voorronde er waren de vier. En ik uh, kan nu al vertellen dat bijvoorbeeld de band LSD uh, die meegedaan hebben, Ja, daar heb ik even nu 1, 2, 3 niet uh, zeer snel het uh, materiaal beschikbaar, maar... We hebben ze natuurlijk wel aan het woord gelaten. En dat gesprek dat hoor je nu. De nog bent die zit te eten, maar nu wel een beetje inmiddels klaar is met eten, is LSD. En die band uh, doet ook mee. Is dat voor jullie de eerste keer? Ja, zeker. Ja, ja de eerste keer. Hoe uh, kijken jullie er tegenaan? Ik heb er heel erg zin in, want ik uh, kan natuurlijk zo weinig optreden. En uh, Patrona is een hele mooie zaal, dus het is het wel uh, fijn dat je daar kan spelen. Het is wel de grootste zaal waar we tot nu toe gespeeld ja. hebben ook. Dus het is wel, het is wel tof om op zo'n podium te staan. Ja. Um, ja, want natuurlijk, het is ook weer uh, na zoveel uh, tijd dat je ook weer eindelijk ja. mag voor een op een uh, podium staan. Ja, dat is zeker zo. Ja, we, hebben sowieso, we zijn begonnen in coronatijd, dus we hebben nooit echt heel veel kunnen spelen. Dus uh, ja, behalve dan live-sessies en dat hebben we dan ook wel gedaan, maar echt voor publiek hebben we nog niet echt uh, gespeeld. Niet behalve zit het publiek. Dat is toch anders. Ja. Zit het publiek? Zit het publiek, ja. Dus dat is toch wel qua sfeer, je kan ook op het podium niet echt losgaan of zo. Dat is gewoon het voelt een beetje ongemakkelijk, want het publiek danst niet, de lichten stonden ook gewoon volledig aan. Ja. Dus het, publiek publiek voelt, de, het publiek voelt heel analytisch als mensen zitten. En dan lijkt het lijkt soms echt aan het nadenken zijn van. Het is een beetje te vergelijken met voetbalwedstrijd ja, een voetbalwedstrijd na beschouwing. Ja, precies. Ja. Ja. Ja. Uh, maar uh, ja, dit is natuurlijk anders. Wat voor soort uh, muziek uh, brengen jullie? Oh, uh, uh, ik vind uh, het altijd moeilijk te beschrijven. Het is een, het is een, een, pop, een beetje een poppy-versie van Dream Rock. Ja. Ja, ja, zeg maar dream pop, maar dan net iets, ja. ik denk iets poppier. Het is, uh, ja, popier, het is, maar het is pop met een beetje een dream pop geluid eroverheen. Want het is, het is, het is nogal redelijk, uh, zeg maar. Het is niet alleen maar ambiance en uh, the wall, of sound, uh, uh, the wall of sound, zeg maar. Dat is, het, is wel, het zijn wel... Liedjes. Cashy liedjes, zeg maar. Ja. Okay. Um, dan de laatste vraag. Waar zijn jullie te vinden? Op Instagram. <laughs> of, en, uh, en hoe dan? Met, uh, met, met de volle letters? Ja, lsd.bent. E-L-L-I-S. d a x e Bent. bent. Oké, okay, dank jullie wel. Darkness. You kill the light. You bring up the sadness. Hidden inside, you are the evening. You bring the night. You are a cellar. The death of a mind. You come with shadows.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 1 april komt dichter en dichterbij. Want dan wordt het album Passages ten doop gehouden in de piers. En of Francis Alban Blake er dan ook zelf bij is... dat moeten we maar even afwachten. Um, want er is een soortement van rituele... ja, noem je dat een soortement van dans... om hem weer tot leven te wekken. Um, het is allemaal een beetje bij elkaar uh, geharkt... Uh, via een crowdfundingsproject. Uh, want het uh, muzikale nalatenschap. Wordt uitgevoerd door Frank Bond, die heb je ook overduidelijk op dit nummer kunnen horen. En On Darkness is toch wel de duistere kant van het muzikale leven van, denk ik, Francis Alban Blake. En achter Francis Alban Blake schuilt inmiddels de vrijwillig verdwenen muzikale filosoof poëet uitwarder Frans de Blaak. Dat is uh, zo'n beetje het uh, verhaal wat erachter steekt. En doe geen moeite, want je komt weinig van hem tegen en het is ook een on, Ja, het is een beetje een vreemde en zonderlinge figuur, zo werd, werd wel verteld door Frank Bond. Um, een beetje onder de radar geleefd en noem maar op. En dan vind je ook helemaal niks op het internet. En als je wat vindt, dan vind je gewoon artikelen van ons, want ja, wij hebben er wel wat over geschreven. Dus kunnen we ook weer even de website uh, noemen. www.altfm.nl Want daar uh, kun je de nodige berichten over terugvinden. Ook over Francis Alban Blake. Weer terug naar de Robanc, daar Wordt nu wel met uh, de muzikale omlijsting met uh, de mensen die geïnterviewd zijn. Uh, bijvoorbeeld met Bonaniki, Want een van die uh, bands deden mee... En zij waren de tweede van deze avond. Ook een deelnemer vooraf uh, Bonaniki Niki en ik praat met Samuel. Het um, is wel weer fijn om in een zaal überhaupt te, te spelen hè, na twee jaar. Fantastisch, ja. En ja. ik moet ook eerlijk zeggen, dit is voor ons de tweede show die we überhaupt spelen. Dus het, is, het wordt een helemaal een mooi moment. Ja. Dus we hebben twee jaar geleden een eerste show kunnen spelen. En toen waren we echt met bij elkaar ja. met de band. En nu is het de tweede show. Uh, ja. Ja, de show sure. um, is er, was het iets ook iets waar naar jullie uit zaten te kijken? Zeker, zeker. Ja, gewoon überhaupt weer spelen. En het tof is ook dat we net een EP hebben opgenomen. dus ja. Ja, Om die dan ook meteen te kunnen laten horen, is fantastisch. Ja. Ja, nou, bij het, ik zag je net ook met, uh, bij de lift, zag ik je al iets uh, van een instrument al uh, naar binnen brengen met, uh, met geel-rood-groene kleuren. Uh, dat impliceert, denk ik, het uh, zou bijna zomaar reggae kunnen ja. wezen. Ja, nou, ja, precies, de kleuren wel. Het zou, nou, misschien is er ooit nog wel een rekening nummer aankomt, Dat zou kunnen. Maar nee, het is, het is in principe indie pop met Afrikaanse invloeden. Dus ik probeer een beetje die twee werelden te laten samenkomen. Het achternaam zeg maar, het, de, de naam heet Bon Nicky. En het heet, het is vertaald uit Bariba, geboren in Nicky. En ik ben daar opgegroeid met de familie. Dus vandaar dat ik de, die twee, ja, de Westerse invloeden en de Afrikaanse invloeden wil combineren in muziek. Dus ik hoop dat dat ja. ook beetje ja. terug te horen straks. Ja. Uh, moet dat ook een. Nou ja, moeten is een te groot woord, maar is, is, is dat belangrijk? Dat er gewoon invloeden van de beste van een aantal werelden bij elkaar komen? Uh, is dat ook het mooie van muziek dat het verbindt? Zeker, ja. ik vind het fantastisch ja. En ik vind het heerlijk om. Nou, ja, wat slecht inderdaad? Gewoon dat die, al die werelden samen kunnen komen in een, ja. in een nummer. Fantastisch. Ja. Ja. Ja. En als we kijken even naar de actualiteit, dan heeft de wereld dat wel nodig. Ja, zeker. De wereld ja. heeft nu echt nodig. Wow. Muziek, gewoon. En liefde. Ja, heel ja. veel liefde. Uh, ja, dan is mijn vraag. Uh, ben jij iemand die dat graag uh, verspreidt? Uh, de, de liefde en ook met, uh, wat ermee uh, mee samenhangt in je muziek? Ik hoop het. Ja, ja. ik hoop dat... Uh, ik ben heel benieuwd wat het publiek gaat vinden, maar ik hoop dat ik dat wel een beetje kan overdragen ja. straks uh, Dan is de laatste en afsluitende vraag. Waar zijn jullie te vinden? Ja, dus, ja, net sinds de week uh, Of Spotify en alle andere streamingdiensten. En uh, volgende week komt de eerste clip uit. Dus dan is er ook een ene YouTube erbij. Dus ja, uh, het yeah, is official. Allemaal online nu. Ja, Oké, okay, dankjewel. het eten door, want uh, de band uh, bereidt zich voor op deze eerste voorronde, maar het zijn ook oude bekenden, uh, namelijk Three Point Landing. Hoe is het met jullie jongens? Ja goed, we hebben er ontzettend veel zin in dat ja. het eindelijk weer mag, nu <laughs> na al die tijd. Ja, want jullie waren ook een van de, de mensen die uh, als, uh, bij de laatste editie hebben meegedaan en die editie is nooit af uh, gemaakt. Ja, dat klopt, die, kon, uh, ja, die finale werd steeds ja, verplaatst en verplaatst, maar ja, de, de lockdowns die zaten allemaal niet mee. Nee. Um, even naar, uh, naar mijn buurman. Uh, ook wel even gauw uh, wat wegknagen. Uh, dat is ja, Emil. Uh, maar uh, merk je wel weer dat jullie weer mogen optreden en, uh, en dat soort dingen doen? Ja, um, op zich wel. Maar ja, het loopt nog niet helemaal storm. Uh, um, maar er worden nu wel weer dingen opgestart en georganiseerd. Dus ik denk dat er nog wel uh, van alles gaat komen. Uh, want want uh, zeker ook met wat er uh, aanstaan is. Ja, we hebben. Uh, um, in juli, uh, in juli hebben we onze albumpresentatie in de Victory. Dus uh, daar kijken we heel erg naar uit. Mm -hmm. En uh, ja, We hebben waarschijnlijk straks nog meer op de planning staan. Maar uh, op dit moment nog even niet. Okay. Okay. Uh, is dat uh, ook een beetje uh, fijn voorbereiden? Zo op, uh, want, uh, want ja, dat, dat album, Shadow Work hè, heet het album. dat uh, album. Is het eigenlijk al klaar? Ja, het album is helemaal opgenomen. Er zijn nu de ja, er staan wat instrumentale liedjes op. Die zijn we nog even aan het uh, ja, uh, perfectioneren. En, uh, ja, maar in feite is het allemaal opgenomen en klaar, ja. Nou ja, dus, dus het is eigenlijk alleen nog de release show doen dan. Ja, precies. Ja. En gaan toeren hopelijk. Ja. Uh, dan nog iets. Uh, hoe zijn de reacties op die singles die jullie al hebben uitgebracht? Ja, heel positief. Ja, daar zijn we echt heel blij mee. Het zijn ook best wel uh, toch wat verschillende types aan liedjes... ondanks dat ze op hetzelfde album staan. En we merken ook uh, positieve reacties van verschillend soort publiek. Of uh, verschillend per liedje. Dus dat is wel heel leuk. Dus dat is toch een, ja, een doel bereikt wel in onze ogen. Oké. Okay. Uh, nog even voor alle duidelijkheid. Waar zijn jullie te vinden? Wij zijn te vinden op um, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube... en Spotify en alle andere streamingdiensten... Uh, Goed, dankjewel. Dankjewel. de bekende en dat is een band... Haarlem, geloof ik ook wel. Of... Ja, ja, ja. ja. Uh, Kendolf. Uh, ik heb iets uh, ooit een hele lange tijd uh, uh, gedraaid. Iets met Carnel. Uh, Desert Camel. Desert Camel. Desert yeah? dus, Camel. Ja, ja dat, was, uh, dat was het nummer wat ik op een gegeven moment uh, binnenkreeg. Ja, ik heb hem uh, redelijk vaak uh, gedraaid uh, bij ons in de uitzending. Ja, de demo-versie was zelfs nog een minuutje of 13, 14. <laughs> en dus uh, de, de, de producer die zei van nou, misschien moeten we die een klein beetje inkorten. Is, is het uh, dan toch zoiets als Kill Your Darlings? Ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja. Dat is wel uh, het geval geweest. Maar uh, zijn jullie ook van de lange nummers of niet? Uh, nou, inderdaad een beetje vanuit het verleden is dat, uh, dus dat we aan, aan het jammen zijn en uh, ja, dan, dan gaan we gewoon door. En uh, ja, dan hebben we niet het idee van jongens we moeten uh, werk maken voor de radio. Maar dan uiteindelijk, daar zijn we dus nu wel uh, in het leerproces uh, mee bezig. Van, ja, we moeten het ook natuurlijk voor de uh, ja. moeten we het uh, leuk en spannend houden ja. en maken. Dus dan uh, besteden we daar iets meer aandacht aan uh, ja. tegenwoordig. Uh, nou, uh, weet ik dat jullie al langer in die muziek uh, bezig zijn. Uh, is dat dan toch uh, lekker dat jullie gewoon op die manier uh, weer bezig zijn zonder pretenties en dit gewoon voor de lol doen? Nou ja, voor de lol uh, wil ik eigenlijk ook niet zeggen. Het is wel uh, dus dat we... Het niet, uh, uh, ja. Hè, er zit hier ook nog wel uh, het nodige aanspanning uh, er uh, zit erop. En, uh, uh, kijk, we zijn nog steeds eigenlijk maar een paar jaar, uh, zijn we überhaupt muziek aan het maken. Hè? Ja. Dus uh, dat is nog steeds uh, ten opzichte van die andere bands, uh, uh, zijn wij uh, de jonge Binkies. Ja, ja. En, uh, uh, maar het neemt niet weg. Ja, het, is het blijft een fantastisch iets om uh, in zo op zo'n podium uh, weer te staan. En we waren net uh, bij de soundcheck, uh, uh, ja, dat was fantastisch. Het ja. geluid is. Dan uh, ja, kan geen oefenruimte of uh, kroeg uh, kan daar tegenop. Als je hier uh, de beestdrum intrapt, ja. dan uh, word je wel blij, ja. zeg maar. Uh, nou hebben we natuurlijk een periode gehad uh, waarin dat allemaal niet uh, kon. Wat hebben ja. jullie in die tijd eigenlijk gedaan? Ja, nou, dat is iets uh, om ons heen. waren we wel, uh, hè, dus dat je dan hoorde dat de nodige bands uh, dan uh, stopten En dus dat uh, heel veelbelovende ex en uh, dat is gewoon zo zonde. Uh, Kijk en dat is dan wel weer eens dus dat we dit echt doen uh, voor ons plezier uh, en dus dat er elke donderdag ook in coronatijd zijn we, we hebben denk ik vier of vijf weken denk ik in twee jaar dus dat we echt uh, niet bij elkaar zijn gekomen dus we hebben de regels van meneer Rutte en uh, de jongen hebben we af en toe wel eens uh, met een klein korreltje zout uh, genomen om toch gewoon uh, bij elkaar te uh, nog te kunnen, te kunnen zijn en ook daar, uh, hè, wij zijn bezig om elke keer als we wat doen, dan, dan moeten we ergens naartoe werken. Hè. Wij noemen dat zelf een anker. En dat hebben we ook in coronatijd hebben we dat, uh, gedaan. En dat was soms wel eens moeilijker, hè. dan speelden we in plaats van drie, vier uur op een avond, uh, was het soms wel eens na een uur, anderhalf uur, dus dat we, dat we ermee kapten. Maar, we zijn wel gewoon uh, door blijven gaan, zeg maar. Dus, uh... Uh, het anker is dus nu uitgegooid, neem ja. ik aan, want uh, er komt wat aan uh, voor jullie, toch? Ja, ja dus uh, we zijn uh, druk bezig met de EP, uh, dus dat, uh, daar zijn we in de tussentijd ook uh, mee bezig geweest. Nu hebben we uh, natuurlijk uh, Rob Akda, uh, ja, wat uh, gewoon fantastisch is. En uh, daar, ja, uh, Wij gaan gewoon proberen onze beste set uh, neer te zetten en uh, uh, hopelijk uh, uh, ja, ontstaat er nog wat moois. En uh, uh, ik wil niet zeggen dus dat we zwaar teleurgesteld zouden zijn als het niet zo zou zijn. Maar we zijn allemaal sportmensen uh, van nature. Dus we hebben allemaal uh, een drive in ons om, om uh, gewoon het beste uh, te laten zien wat erin zit. Uh, Instagram weet ik: Kendolf met dubbel F yes. 023. En ja. uh, dan verder? www.kendolf.nl. Uh, of kom. Oh, dat is veranderd, ja. ja. www.kendolf.com. Facebook ook gewoon kenden of uh, toetsen, dan uh, kom je ons ook tegen. En uh, uh, ja, we zijn nu al uh, bezig met mij om uh, allerlei uh, boekingen, uh, leuke dingen te gaan uh, uh, optuigen. Dus hou ons in de gaten, dat komt helemaal goed. Uh, ja. Dankjewel. Graag gedaan. I try. Met haar nieuwe single. Uh, die heeft ze vorige week uitgebracht. Uh, Temporary Gold. Daarvoor hoorde je Kendolf met Desert Carmel. Of Desert Camel, moet ik eigenlijk zeggen. En uh, dat uh, is eigenlijk ook meteen het sluitstuk van de voorrondes van de Rob wordt Die een vervolg gaan krijgen op 1 april. Op 8 april is dan de laatste voorronde. En als dan alles er een beetje mee zit, dan uh, uh, hebben we op 17 april. Uh, de finale en dan wordt uh, bekeken wie uh, met de, de prijzen ervan doorgaan. Uh, er is al één finalist uh, bekend van dit hele verhaal... en dat is uh, Ned Francis. Uh, ja, nou, we zijn toch aan het uh, praten. Dus uh, zal ik uh, Marcel maar even uitnodigen... want uh, we hebben hem uh, tenslotte ten toch in de studio. Ja, ja, ja, ja, ja. Die, die, want het is uh, meteen uh, de microfoon uh, recht tegenover je... Uh, uh, Marcel is uh, de man achter Mountaineer. Uh, ja, is het een, uh, een solo uh, verhaal eigenlijk? Nou ja, eigenlijk niet. Het is, uh, ik, ik maak dan de liedjes en toen we de, de tweede plaat gingen opnemen... toen uh, heb ik gewoon de, de oude ploeg van de eerste plaat weer een beetje bijgehaald. Mm. En een paar nieuwe mensen die ook wel zin hadden in weer een uh, plaat opnemen. Dus uh, het is eigenlijk gewoon een band... Alleen, ik, ik trek de kar een beetje. Ik lever de liedjes aan. Hmm. En ik zeg, jongens, kom op, we gaan weer wat opnemen. Ja. En uh, we gaan een pad op en we gaan weer live spelen. En uh, iedereen vindt dat leuk. Ja, um, nou, ben je hier. Want ja. uh, het, het, het album, dat heet Lewis en Clark. Ja. ja uh, waar waar uh, is de titel op uh, gebaseerd? Dat zijn de twee uh, ontdekkingsreizigers... die in 1803 door Thomas Jefferson toen uh, erop uitgestuurd zijn... om twee jaar lang uh, het nieuwe deel van Amerika... het westelijke deel van Amerika... in kaart te brengen. Mm. Dus zij gingen gewoon met, ook met een paar slaven... er staat zat ook een paar nare dingen aan... Mm. gingen ze op pad... en uh, zij moesten alles in kaart brengen... En, en nou ja, ze waren op zoek naar flora, fauna, bisons. Mm. Vandaar ook dat die op de hoes uh, ja, Ze hebben indianenstammen ontmoet, kennis gemaakt. Zij moesten gewoon een beetje zorgen dat dat het westen... Uh, wat, wat met handel en bloei uh, ja, kon gaan groeien. Mm -hmm. En uh, nou, die uh, hebben dagboeken bijgehouden. En die verhalen, dat, die twee mannen, dat, dat sprak mij enorm aan. En die plaat is ook een soort zoektocht. Dat was ook een jarenlang uh, nou, heel lang aan gewerkt, mm -hmm. veel tegenslagen. En uh, op een gegeven moment had ik een liedje Lewis en Clark. En toen dacht ik, wacht eens even, dit is eigenlijk het hele thema van die plaat. Mm -hmm. Toen heb ik het de plaat van Lewis en Clark genoemd. Ja, ja, ja, dus dat is uh, daar, uh, daarop gebaseerd. Uh, nou ja, je hebt uh, wel uh, in de media een beetje verteld uh, dat je ook iets hebt met het land zelf. Ja, ja. veel. Ja, ja, ja, ja, en ja, hoe leg je dat dan uit? Je komt ergens voor het eerst en je denkt: dit ken ik, hier voel ik me thuis, hier mm -hmm. voel ik me prettig. Mm -hmm. Prettiger dan hier nog zelfs, mm -hmm. denk ik. Uh, ondanks dat, dat het in Amerika allemaal, uh, als je daar zou leven, is het enorm zwaar. Maar ik ja, ik, ik hou van het land, ondanks de gekkigheid. Yeah. Ik, uh, ik, ik ben, uh, ja. Ik, ik ben verliefd op dat land. <laughs> We gaan het uh, zo dadelijk allemaal horen, daarachter. Want dan uh, ga je een aantal nummers uh, uh, spelen. En waarschijnlijk ook uh, van Lewis Clark, dus ja. dat uh, sowieso. Maar we gaan uh, nog even muziek uh, laten horen. En dat is uh, bijvoorbeeld de nieuwe single van Roll half Height En het nummer dat nummer heet uh, Till the Long Time. Come on. Mm -hmm. Until she falls down Visit every club that's in town Drink at everybody too much She doesn't care She has to catch up with everything The blood down took from her So the look on Her, her face is so, so desperate These are the roaring twenties. these are our times We've been waiting for so long now, let's pour our freedom wine Hij is hier ook uh, geweest uh, bij ons in uh, de studio. Dat uh, was het afgelopen jaar in de zomer uh, van juli 2021 is hij uh, bij ons uh, geweest. Uh, we gaan op naar het nieuws van 8 uur. En dan uh, gaan we uh, straks uh, Marcel horen van uh, Mountaineer. Uh, ja, ja, hij is het zelf. Dus wat dat gaat helemaal uh, oké. Okay. Uh, we hebben nog uh, 2,5 minuten. Als je op die website uh, van ons uh, kijkt, dan kom je ook nog iets uh, tegen. De Slow Clock heet het. En de Slow Clock uh, is iets uh, bijzonders. Um, het komt uit Amsterdam. En eigenlijk is het gewoon stiekem: een eenmansorkest. En een van de nummers uh, die hij achter heeft uh, gelaten is uh, Monumental.